4 uur. Dit is Radio 1 met ger en Tessel Blok. Boter- en olielanden vechten met elkaar in Europa. En vandaag in Brussel een EU-top over belastingfraude. Gaat het de regeringsleiders nu eindelijk echt lukken... die duizend miljard misgelopen belastinggeld binnen te halen? Dat straks in Villa VPRO. Nu eerst het NOS Journaal met Raymond Serré. De PvdA ligt onder vuur van de oppositie in de Tweede Kamer. In het debat over de strafbaarstelling van illegaliteit... wilde Kamerlid Mai niet ingaan op vragen... of er per direct een soepeler asielbeleid kan worden afgesproken. Mai zei dat haar partij zich houdt aan het regeerakkoord met de VVD... en daarnaast gehoor zal geven aan een oproep van de PvdA achterban... om het asielbeleid humaner te maken. Ze voegden daarom toe dat moties uit de Kamer nu geen zin hebben... omdat het kabinet nog met een uitwerking van het vreemdelingenbeleid komt. Een groot deel van de oppositie stelde dat er vandaag wel degelijk afspraken gemaakt kunnen worden. GroenLinks woordvoerster Voortman. GroenLinks wil een parlementaire enquête naar de kosten van de zorg.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 De verdediging had gevraagd om een nieuw onderzoek, maar de rechter heeft dat afgewezen. Kapitein Francesco Scattino wordt verantwoordelijk gehouden voor de ramp met het cruise schip begin vorig jaar. De Costa Concordia liep op de rotsen bij het eiland Giglio voor de Toscaanse kust. Daarbij kwamen 32 mensen om het leven. Scatino wordt verdacht van dood door schuld, het veroorzaken van een scheepsramp en het voortijdig verlaten van het schip. Het ongeluk, vorige maand met een vliegtuig voor de kust van Bali... werd veroorzaakt door een menselijke fout. Blijkt uit de eerste bevindingen van een onderzoekscommissie. Een technisch mankement wordt uitgesloten. De 101 passagiers en 7 bemanningsleden overleefden het ongeluk. Wel raakten ongeveer 20 mensen gewond. Volgens de onderzoekscommissie blijkt nu dat de piloot... de landingsbaan niet goed kon zien. Het toestel vloog op dat moment al lager dan normaal. In de EU staat Lion Air op de zwarte lijst. En dan het weer. Vanmiddag valt er plaatselijk nog een bui... maar geleidelijk aan breekt de zon door. Het westen van het land maakt de meeste kans op zon. Het wordt 12 graden. De noordwestenwind is in het Waddengebied hard, kracht 7. In de avond en nacht neemt van het westen uit de buiigheid weer toe. Donderdag en vrijdag wordt het 9 tot 12 graden. Ook dan vallen er geregeld buien. In het weekende verandert er weinig, wel is het iets minder fris. Er zullen ze onderhand wel wat files zijn bij dat Zwaan. Ja, het is een voorzichtig begin van de avondspits, want lang zijn ze allemaal niet. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam loopt het vast bij Delft over 2 kilometer. De A28 van Utrecht naar Amersfoort, daar 3 kilometer bij Leus de Zuid. De A15 vanuit Europoort bij Rozenburg 2. En een stukje verderop bij Sliedrecht-West ook 2 kilometer. Nou, de ster gaat de fila verder. Tot zo. Alles klinkt mooier in het concertgebouw.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 Thijs Berman van de Partij van de Arbeid en Bas Eickhout van GroenLinks, beide dus lid van het Europees Parlement. En zoals altijd onze eigen man in Europa, Fred Strobands. Heren, welkom Fred. Goedemiddag. Um, hier was uh, gisteren een debat in de Kamer ter voorbereiding van de Eurotop, de regeringsleiders die nu in Brussel uh, ja, in bij elkaar zijn. Hoor je mij of niet? Ja, ja. Oh ja, je zit dwars door heen te praten. Geef niks hoor, maar je praat gewoon <laughs> verder. Nee, uh, ik vroeg af wat Onbeloofd, jij. Hè? Fred, ik vroeg me af wat jij daar in de wandelgangen gehoord hebt over uh, dat debat hier in Nederland. Dat Rutte heeft nogal wat, wat boodschappen meegekregen naar Brussel. Ja, we hebben het natuurlijk hier, hier niet gezien. Uh, maar ik heb, ik heb natuurlijk wel gehoord dat het heeft plaatsgevonden. Um, uh, um... Een Nederlandse ambtenaar die bij het Europees parlement werkte, uh, werkt, zei me vanochtend dat in Nederland nu fact-free politics tot kunst verheven is. Dat betekent dat het gezellig is om leuke debatten te voeren uh, zonder rekening te hoeven houden met de feiten. Is, dit een, uh, is dat een, een, een goede kleine samenvatting van het debat? <laughs> ja, ik... dat, is een klein, dat is een kleine <laughs> samenvatting van hoe sommige Nederlanders... Weliswaar, die hier werken, het interpreteren. Ja, Ik vond uh, gisteren in het debat, Fred... Uh, daar wil ik ook even graag uh, uh, aan de, van de gasten een commentaar op horen. Twee aardige dingen die uh, Rutte daar zei. Uh, over die 500 miljoen Nederlands aandeel in het begrotingsgat... wat wij moeten fourneren, maximaal 500 miljoen. Daarvan zei Rutte, ja... Uh, ik doe er van alles aan hoor, maar eigenlijk zijn hele lichaamstaal en ook eigenlijk een beetje zijn woorden die zeiden kans gelijk nul, we moeten gewoon betalen en niet zeiken. Maar wat hij ook nog zei, en ja. daar ben ik benieuwd naar een reactie van de mensen bij jou aan tafel, is uh, op de vraag, bent u voor een politieke unie, zei hij, nou, ik weet nog niet wat die Fransen willen, maar ik denk dat ik tegen ga zijn. Want je moet het zo zien, een politieke unie, daar ligt een gigantische Franse vlag op en in de hoek zie je, als je heel goed kijkt, een Europees sterretje. Dat, ik vond het heel geestig, maar ik vond het ook wel heel erg anti-Europa. Uh, Bas Eikhoud, wat vind jij daarvan? Yeah. <laughs> ja, ik vind het meer anti-Frans volgens mij. Ja, anti-Frans, ja, anti uh, ja oké. Okay. Ja, ja dat, is niet heel, dat is nog niet heel Europa. In Frankrijk nee. denken ze dat soms anders. Maar uh, nou, ik moet zeggen, de speech van Hollande. laten we beginnen door positief te zijn. Dat, dat in ieder geval ook Hollande nu met een visie is gekomen. En we wachten nog steeds op die van Rutte. Dus uh, in die zin, uh, hij moet een keer komen. Uh, maar ik ben het in dit geval wel eens met uh, de heer Rutte. dat, dat bij de Fransen ruikt het toch heel vaak meer naar dat je gewoon meer een Frans-achtige regering wil. met de ministers die het voor het zeggen hebben en niet zo zich Het Europees parlement of de Europese Commissie. GroenLinks die en... het met de minister-president Rutte van Nederland en VVD. Ja. Thijs Berman. Mm. Uh, dus het is waar. Jij bent correspondent geweest jarenlang in, uh, in Parijs. Het is zo dat bij Franse geld. Uh, Frankrijk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Een hele tijd niks. En dan Frankrijk. <laughs> ja. Maar het is ook zo dat je bij de Fransen niet alleen moet ruiken, maar ook moet proeven. En als je kijkt naar die toespraak van, uh, van Hollande, dan zegt hij, kijk, de economische crisis die vraagt erom dat die ministers van economie vaker met elkaar om de tafel zitten. En die vraagt erom dat wij samen de jeugdwerkloosheid aanpakken. En hij is tenminste een regeringsleider die dat aan de orde stelt. En hij heeft met de Duitsers een akkoord daarover gesloten. Zes miljard zou daarin moeten, van, de, van de Europese zijde. De jongerenwerkloosheid is een enorme brand in Zuid-Europa, daar moet je wat aan doen. Nou, daar heeft hij gelijk in. En voor de rest deel ik wel de twijfel die Bas Eickhout net verwoord. Het is bij de Fransen heel vaak zo dat ze de zaken willen laten besluiten... door de hoofdsteden, door de ministers. Hm. Met zo min mogelijk pottenkijkers die democratisch gekozen zijn... zoals parlementen, laat staan het Europees parlement. Ja. Dus die twijfel die deel ik. Ja. Bas Eikhout, GroenLinks. Uh, Rutte die werd opgeroepen in de Kamer gisteren om vooral die 500 miljoen niet te betalen. En desnoods moest hij gewoon een veto uitspreken over de begroting 2014-2020. Nou, dat ging hij niet doen. Uh, ben je het alweer met hem eens? Ja, het, het, moet niet, het moet niet te eng worden vanmiddag. Maar uh, kijk, Rutte heeft al een jaar gezegd tegen die meerjarenbegroting. Dus nu alsnog een keer zeggen, nee toch niet, Ja, dat kan al bijna niet. Het is een beetje goedkoop scoren voor de PVV... door aan de zijkant heel erg fel te gaan roepen... wetende dat de VVD hier uiteindelijk gewoon wel moet tekenen bij het kruisje. Ik moet zeggen, ik vond het debat over die hele begroting... alsof ergens in Brussel er een verrassende extra vraag is gekomen. Dat is natuurlijk totale onzin. De Raad heeft al twee jaar geleden minder willen afdragen. Toen hebben we al gezegd, dat wordt een probleem. Dan moet je aangeven waar je wil gaan schrappen. Daar raken de lidstaten het nooit over eens. Dus we wisten dat dit probleem er aan gaat komen. En we nee. weten dat dan op een gegeven moment met gewoon gekwalificeerde meerderheidsbesluitvorming, dit besluit wordt genomen. En dan kan Nederland wel tegen zijn. Maar dat heeft geen enkele zin. En in die zin heeft Rutte inderdaad gelijk. Hij zal moeten betalen. Thijs Berman, is het inderdaad een beetje om Nederland te laten zien dat we heus wel het een en ander proberen in uh, Europa. Maar dat dit kabinet ook weet en natuurlijk moeten we dat gewoon gaan betalen, afspraak is afspraak. Kijk, als je hier gaat sputteren, dan bouw je je eigen verlies in. Dat is niet handig. De lidstaten hebben de afgelopen zeven jaar een hoop bestellingen geplaatst. Een heleboel daarvan worden pas wat later geleverd, namelijk dit jaar. In het begin hebben ze dus wat minder betaald. In totaal hebben ze daardoor 13 miljard teruggekregen, ook Nederland. Hm. En nu komt er, komt er nog een rekening van 11,2 miljard. Er is dus wel wat bespaard. Hm. En dan kun je gaan mekkeren, maar er is wel... Besteld. Er is besteld en geleverd. En dat is allemaal naar de lidstaten zelf gegaan... en niet naar, naar Brussel's uh, torens. Das, das, tijf, das, tijf, zo het torens. het is ook goed begrepen hè, van Rutte. Want als hij dat veto uitspreekt... dan loopt die kans dat hij die korting in de afdracht van een miljard... die korting daarop van een miljard, dat hij die kwijtraakt. Ja, natuurlijk. En bovendien... Als jij in een restaurant een, een, een hoop bestelt aan tafel. en je wil op het laatste dessert niet betalen. dan krijg je wel een probleem bij de restauranthouder. Ja, zo zit het gewoon. Gaan je nog gaan afwassen? Heren, ja, ja, voordat, afwassen. ik geloof wij, niet dat ze daartoe bereid zijn. Voordat wij zo meteen uh, het gaan hebben over die top van regeringsleiders. die nu bezig is in Brussel. en die gaat over belastingfraude. wil ik graag uh, even met u luisteren naar een kleinere, maar minstens zo belangrijke fraudezaak in Europa. Laten we luisteren naar de Eurovisie van Abdou Bouzada. in Europa. Er is een clash gaande tussen Noord- en Zuid-Europa. Een confrontatie waar de vonken vanaf vliegen. De emoties hoog oplopen... en politici rood van woede uitslaan. En het gaat niet over geld dit keer... maar over een veel fundamentele aangelegenheid. Europarlementariër... De de landen van het CDA volgt deze affaire op de voet. Ja, het zijn de boterlanden. En, en waar die grens precies ligt, dat merk je zelf wel als je op vakantie gaat. Op een gegeven ogenblik halverwege Frankrijk, dan uh, staat er geen uh, boter meer op tafel. Wat zijn boterlanden nou weer? Ik ken de pesa om zuidelijke landen mee aan te duiden. Maar boter, waar gaat het over? Nou, het gaat over uh, olijfolie. Daar is uh, helaas soms wat mee aan de hand. Daar wordt uh, mee gesjoemeld. En nu heeft uh, Zuid-Europa het idee om te zeggen... van, en dus mogen er alleen nog maar uh, uh, flessen met labels op tafel... in een, uh, in een restaurant in Europa. En, en daar zie ik even het nut niet van in. Zuidelijke Eurolanden maken zich druk om fraude met olijfolie. Daarom willen ze dat Fotaan duidelijk vermeld staat... op flesjes en restaurants waar de olijfolie vandaan komt. De noordelijke landen zogenaamde boterlanden, zien de noodzaak van zo'n maatregel niet echt zetten. En nu? Wat er gebeurd is, is dat uh, nou, de Europese Commissie besloten heeft... om uh, ja, hervulbare kannetjes of schoteltjes die je vaak ziet in restaurants... Uh, met olijfolie, om die te gaan verbieden per uh, 1 januari volgend jaar. En dit is geen grap? Of nam je dit meteen serieus? Ja, ik dacht, het zal toch niet waar zijn? Uh, want wij krijgen als europarlementariër heel vaak uh, vragen van mensen die gewoon opgepikt hebben en dan horen ze van uh, dat moet van Brussel en vaak zijn dat hele uh, beangstigende voorbeelden hm. <laughs> en dan gaan wij uitzoeken van is dat echt zo of is dat een excuus en acht van de tien keer uh, valt het wel mee uh, is het echt niet zo dat Brussel iets verplichtend oplegt of de Europese Unie alleen in dit geval uh, bleek het wel te kloppen ja het is geen slechte 1 april grap dat is echt waar en 1 januari 2014 gaat dit gewoon in Gaat het in, want de commissie mag dit besluit uh, volgens uh, ja, onze spelregels, volgens het uh, verdrag, mag de Europese commissie uh, dit besluit uh, zelf nemen als de landen verdeeld zijn. Nou. Europa treedt eindelijk eens op bij oneenigheid tussen lidstaten. En hoe zit het bij huiswijnen die in kannen worden geserveerd? Het lijkt mij een goed voorstel voor de Europese Commissie. Nou, wij worden dan geen vriendjes, maar misschien word je dan uh, hele grote vriendjes met uh, de lobby uh, van, uh, <laughs> van de huiswijnproducenten. Vanaf 1 januari volgend jaar kunnen we de herkomst van olijfolie checken in onze restaurants. En daarmee eindigt een opgelopen conflict. Dat was Abdou Bouzarda. Ik wilde aan Thijs Berman en Bas Eickhouts vragen... of zij misschien ook niet vinden dat de Brusselse regelgeving... hier misschien iets wat doorslaat. Thijs Berman. Ja, ik zit met gekromde tenen te luisteren naar zo'n verhaal. Ik vind het beschamend dat de commissie zich hiermee moet bezighouden. Laten ze zich richten op uh, bijvoorbeeld kostenbesparing in Brussel. Dat zou erg helpen. Mm -hmm. Laten ze zich richten op het aanpakken van de echt grote problemen. De raad is vanmiddag bijeen en praat... Uh, Onder andere over energie. En de wereld loopt gierend uit de klauwen. Daar doen we dan te weinig aan. Maar olijfolie op de, op de tafel, daar moet een labeltje op staan. Ik schaam me dood voor zo'n verhaal. Bas Eickhout, GroenLinks, is het ook niet stiekem een beetje zo... Dat, dat het jullie ook mateloos irriteert... dat Europa altijd via dit soort voorbeelden in de belangstelling komt? Nou, wat Esther de Lange net zei, heel vaak he, kun je zeggen... nee, dat verhaal klopt niet. En dat zou je het liefst in dit geval ook doen. En het, helaas, het klopt wel. Maar ik moet er wel op wijzen... dat democratisch gezien er is een meerderheid voor die dit uiteindelijk wilde uit Zuid-Europa. En bijvoorbeeld de Britten, dat heb ik dan even uitgezocht... die hebben, bij deze, toen deze maatregel ergens ter stemming kwam... hebben de Britten zich onthouden. Dus die dachten, we gaan ons maar hier niet over uitspreken. Ja, kijk, dan nemen die lidstaten het ook niet serieus... om juist dit soort krankzinnige regelzucht tegen te houden. Hm. Dus in die zin hebben we allemaal een beetje, jawel, boter op ons hoofd. Ja, Mag ik oh, ja, nog iets zeggen hierover? Nee, het gaat niet over de EU. Yes. Maar als, als, je, als, je in, als, je, als je in Zwitserland in een restaurant uh, binnenstapt... en je kijkt uh, naar de kaart, dan uh, weet je perfect waar je biefstuk vandaan komt. Er staat telkens bij uit welk kanton die komt. Ja, waar? maar het, het staat niet op het stukje vlees gedrukt. Nee, misschien dat komt het Dat bedoel ik maar, ja, he, want dat, dat zou je wel ik... van. <laughs> ja, natuurlijk. Ja. Nou, ja. Goed. Niet te hard um, zeggen dit. Uh. Hier, nee. hier valt in elk geval nog wel misschien inderdaad iets, iets te halen in Brussel... als we iets minder van dit soort vreemde regelgeving in stand zouden houden. Laten we naar die top gaan, Gert. Ja, vandaag dus weer een top in Brussel met de regeringsleiders. En het belangrij belangrijkste onderwerp is vandaag aanpak van de belastingfraude. En die fraude die kost de Eurolanden duizend miljard aan belastinginkomsten. En die moest echt twee keer kijken. Staat er niet 100 miljard? Dat is ook wel heel erg veel. Of 10 miljard? Ook heel erg veel. Nee op verschillende bronnen. Duizend miljard, een ja. triljoen. Fred, leg nog eens even kort uit wat het probleem is... bij de aanpak van die fraude. Ik heb Europees. ook al gelezen dat duizend miljard over zes jaar is. Maar de, de bronnen spreken zich een, een beetje tegen. Maar het gaat over gigantisch veel geld. Dat de Europese lidstaten, alle regeringen... wij met z'n allen elk jaar mislopen aan belastinginkomsten. Uh, uh, van Rompuy heeft dat bedrag uh, een paar weken geleden getweet. Dat bedrag uh, komt er niet zomaar. Dat komt uit een studie en dus een studie van de socialistische fractie in het Europese parlement. Daar heeft Van Rompuy dat bedrag uitgeplukt. De Europese Commissie steunt dat bedrag ook. Hè. Zij, zij vinden dus dat het over gigantische bedragen gaat. En in tijden van crisis is dat nu ineens een momentum geworden. Hè. Een thema. Het, het momentum is er. Hè, je, waarbij je aan de mensen kunt laten zien, jongens, kijk eens, we moeten allemaal inleveren, maar moeten de, de inkomstenzijde die moeten we ook verzorgen, moeten daar echt iets aan gaan doen. Nou ja, en het, het zit in, in verschillende dingen. Je hebt gewone bijvoorbeeld nog steeds btw-fraude. Je hebt natuurlijk ook mensen die nog bankrekeningen elders hebben en dat niet aangeven. Daar zitten ook nog uh, twee uh, landen die lid zijn van de Europese Unie bij die die bankgegevens niet vrijgeven. Dat is bijvoorbeeld het geval met Luxemburg en uh, met Oostenrijk. En dan heb je bijvoorbeeld, en dat is een, is een nieuwe term die de uh, Europese Commissie verzonnen heeft, dan heb je zoiets als wat zij noemen agressieve belastingplanning. En ze bedoelen daarmee, dat, dat is op basis van een rapport van de OESO, dat heel veel grote multinationale bedrijven, zoals Starbucks of Google, Apple. of uh, Apple ook, dat die eigenlijk nauwelijks belasting betalen Ze zoeken precies altijd het land uit waar belastingen het goedkoopst uh, zijn. Maar zo zijn er bijvoorbeeld ook landen in de Europese Unie die dat bijvoorbeeld faciliteren. Ik weet, misschien is het een beetje controversieel maar Nederland heeft bijvoorbeeld uh, meer dan 20.000 brievenbusmaatschappijen. En wat doen die? Nou ja, die trekken bedrijven aan die eigenlijk in andere landen actief zijn, zoals Portugal, ook arme landen in het zuiden, die daar eigenlijk belastingen zouden moeten betalen. Thijs Berman, ik maar vinden even... dat ze dat beter in, uh, in Nederland kunnen doen... en dan wordt mm. dat geld bijvoorbeeld naar bounty-eilanden doorgestuurd. Thijs starten. Berman, drie schetsen van, van hoe de belasting uh, ontdoken kan worden... Uh, uh, echt, hoe er echt gefraudeerd kan worden. Iedereen kent het probleem, ja. dat dus Fred zei. Blijkbaar vindt Europa nu het moment om dit wel in Brussel te regelen. Gaat dat dus vanmiddag lukken? Ze hebben er wel twee uur voor uitgetrokken. Ik vrees van niet. Ik vrees dat de raad dat van de regeringsleiders het houdt bij voorzichtige aanbevelingen. We zullen gaan naar meer informatieuitwisseling tussen belastingdiensten. Nou, dat is wel het minste natuurlijk wat je kan doen. Hebben bedrijven eigenlijk wel hun tax betaald? Wij vinden in het Europees parlement dat je veel verder moet gaan. Dat je bedrijven moet verplichten openheid te geven over de belasting die ze hebben afgedragen in elke lidstaat. Zodat je tenminste weet waar je aan toe bent. Maar verder moet je natuurlijk de belastingparadijzen aanpakken. De belastingparadijzen. Uh, uh, maar die, die doorvoerhavens zoals Nederland, een belastingparadijs... die vluchtwegen die wij bieden, die moet je aanpakken. Een eiland als Jersey, waar... Honderden, uh, nou, duizenden dun bedrijfjes zitten gevestigd. Met, met miljarden en miljarden en miljarden gevlucht geld. Trouwens, het meeste uit Groot-Brittannië. Eén India's restaurant, heb ik gelezen vanmorgen in de Financial Times. Eén India's restaurant heeft 800 bedrijven op zijn adres staan. Nou, dat soort van situaties. Ja. Maar echt aanpakken doet de raad het niet. Want Eikhoff, Oostenrijk en uh, Luxemburg zitten nog dwars. Bas Eickhout, GroenLinks, liggen er uh, nou echt helemaal geen concrete maatregelen voor dan? Jawel. Nou, volgens mij drie concrete maatregelen die wellicht gaan lukken. En dan, hè, dan moet je echt de, de conclusies goed gaan lezen. Dus, dus dit wordt allemaal heel complex. Maar btw-fraude, een plan, moet ja, dat, echt, dat moet ja. 1 juli op tafel liggen. We hebben al heel veel plannen gezien, maar dat zou nu echt, daar worden stappen in gezet. Al dus hè, als die raadsconclusies worden aangenomen. Maar noem, noem even tweede, welke drie punten daar dan in staan. Twee, nee, dus dat is één. Dus dat is ja? btw-fraude. Tweede punt is uh, dat, er een, dat de grote bedrijven moeten gaan rapporteren... in welk land ze waar belasting betalen. Hè, dus land-bij-land hmm. -land, uh, rapportage. Dat is een tweede punt. Nou, daar lijkt een stap in gezet te worden. Derde punt, en dat is dat bankgeheim. Er staat heel ingewikkeld geformuleerd dat er eigenlijk... Komt consensus is binnen de EU-landen... dat eind dit jaar daar een standpunt op moet komen. Ja. Dat betekent eigenlijk dat Luxemburg en Oostenrijk... want dat zijn de twee landen die dwars liggen... als ze dit accepteren, geven ze daarmee aan... dat ze eind dit jaar inderdaad hun bankgeheim zullen opgeven. Ja. Nou, dat zijn de drie enige concrete acties die je eigenlijk van vandaag kan verwachten. Ja, Bas, wij vinden het, toch het, allebei het zijn in het Europees parlement... Zagen. dat je veel verder zou moeten gaan. Ja, ja maar dit, huh? dit, dit was even de vraag maar van ja, wat we verwachten. Maar nou, ja. nou, nou, nou is het probleem tot nu toe, begrijpen wij tenminste... dat de lidstaten niet samen wilden optrekken. Nou, dat is een doodgeboren kind, dat weten we natuurlijk allemaal. Maar wat lezen mm -hmm. wij tot onze stomme verbazing? Uh, Rutte is nog niet geland in Brussel. Of hij zegt, ja, die brievenbusfirma's aanpakken... dat doen we niet alleen, hoor. Of heel de, heel de wereld samen, ja, dan of dan. anders doen we... Echt niet mee. Ik bedoel, daar ga je alweer. Ja, maar dat is eigenlijk het, het algemene excuus dat altijd gebruikt wordt. Van we gaan pas bewegen als de hele wereld tegelijkertijd dezelfde kant op dezelfde manier beweegt. Nou ja, dan weet je zeker dat er gewoon niets gaat gebeuren. En dat geeft ook gewoon aan, we zullen op Europees vlak echt meer moeten gaan werken, samenwerken op belastinggebied. Als we dat niet doen, wat dus nu niet mogelijk is, want formeel gaat Europa niet over belastingen. Wat betekent dat elke maatregel over belastingen geblokkeerd kan worden door elk land. En dat zie je nu op elk gebied ook gebeuren. Vennootschapsbeleid. Energiebelastingen wordt geblokkeerd door Ierland. Energiebelastingen wordt geblokkeerd door Luxemburg. Uh, para, eh, definities maar, maar van belastingparadijzen wordt geblokkeerd Lijfmerman? door Nederland. Op al die oh, fronten. Ja. Maar waar, waar GroenLinks dan uh, meldt dat het vetorecht op belastingwetgeving moet worden afgeschaft... dus dat je niet meer als land zelf kan bepalen hoe op je belastingen zijn... maar dat je daarover wordt onderworpen aan meerderheidsbesluiten in Brussel... dat gaat mij te ver. En ik, ik vind dat je Waarom als land je dat zelf dat recht moet houden omdat ik vind dat je zoiets niet zomaar kan opleggen aan een bevolking... als die bevolking het daar niet in mee eens... althans, zoals die bevolking dan in zijn eigen parlement vertegenwoordigd is. Ik vind dat soort zaken ja. zul je toch echt in onderling overleg... en onderlinge politieke druk onderling op zo'n land als Oostenrijk... wat de geheimhouding niet wil opheffen. Het land zal ertoe mo moeten worden gebracht via overreding. Maar dit is een fundamenteel punt. dat je de, hè, de eurocrisis leert ons... we hebben echt met die monetaire unie gekozen... om elkaar economisch helemaal te verweven. Europa kan alleen iets doen op het gebied van overheidsuitgaven. En dat weten we nu allemaal. Heel veel landen moeten bezuinigen door Europa. Vervolgens aan de inkomstenkant, belastingen dus... zijn we elkaar aan het wegconcurreren. Met... Vennootschapsbelasting loopt naar beneden elk jaar. Als inderdaad Thijs Berman vindt dat belasting inderdaad nationaal blijft... kiest hij ervoor dat de eurocrisis alleen maar kan worden gecompenseerd... door naar de overheidsuitgaven te kijken. Mm -hmm. En dan kies je ervoor dat de armen het meest nee, geraakt worden... Nee, nee, want nee, nee, nee. die nou, worden nou. het meest geraakt bij uitgaven. Ja. De overheidsuitgaven gaan met name naar het sociale ja. vangnet. Ja, dat is en en ja, nu nee, maar dan Berman. zijn het vooral de armen ja. die eronder lijden. Nou, kijk, er is een, er is een hele stap te zetten voordat je komt bij het afschaffen van dat vetorecht over belastingwetgeving. Ik denk niet dat er veel Nederlanders daarvan af zouden willen. Wat je zou kunnen zeggen is, die vennootschapsbelasting, ja die, die kruipt inderdaad omlaag. En dat is slecht voor de inkomsten van de overheid. Dat zou je helemaal niet moeten willen. Die red race naar de bottom met steeds lagere belastingen. En proberen bedrijven naar je toe te trekken. Wat je dan dus kunt doen, is wat François Hollande heeft voorgesteld trouwens vorige week. Dat is zorgen voor een bandbreedte met een minimum vennootschapsbelasting. Dat kun je afspreken onder elkaar zonder dat je dat veto recht ja, maar met Thijs, jij weet net zo goed als ik dat er al een heel lang een voorstel ligt van de commissie over een gedeelde kader voor vennootschapsbelasting. Dat ligt jarenlang vast, omdat elk land dat kan blokkeren. En dat ja. wordt op dit moment geblokkeerd. Dus ik vind het prachtig dat Hollander dit zegt. Het is een plan dat al jarenlang ongelooflijk muurvast ligt ja. in de raad ja. door die veto. Dus we gaan het maar opleggen Fred? vanuit Brussel. Mag ik, <laughs> ik Fret even aan de telefoon? Ja. ja. Kunt u de horen even is door doorgeven? Uh, Fred. Ja, Fret ja. is ja. Dit zijn twee politici, Europarlementarisch, uit één ja. land, niet het minste, ja. maar ook niet het grootste, en die zijn het op tal van dingen al niet eens. Is dit exemplarisch voor de verdeeldheid binnen Europa om die belastingfraude nu eensgezind aan te pakken? Nou, het is er net zo, de, kijk, het is er is het net zo gezegd, hè. Europa, as such, hè, bijvoorbeeld de Commissie of het Europees Parlement, um, kan hier weinig mee, omdat tot op dit moment de lidstaten zijn die gaan over belastingen. En in de eerste plaats over hun eigen belastingen en ze beconcurreren elkaar met goedkope belastingen. En zolang ze dat niet willen, die duivelse kring niet willen doorbreken, ja dan blijft die duizend miljard wegvloeien. Dus dat is het belangrijkste wat er moet gebeuren, Fred. Ja, de, de, ze moeten samen gewoon het bad in. En als ze het eens zijn dat ze al dat geld mislopen... Eh, dan moeten ze gezamenlijk iets aan doen. Maar nogmaals, het Europese parlement en de commissie kan niks... zolang dit bevoegdheid blijft van de lidstaten. Ja. Ja. Maar even wil ja. nog belangrijker, ja. Ja, belangrijker is om te zeggen dat eh, GroenLinks en de PvdA... Het hier op dit hele verhaal, behalve dat vetorecht, zijn we het volledig eens. We hebben vanmorgen gezamenlijk gestemd voor een EP-rapport... dat veel verder gaat in de aanpak van belastingontduiking... dan wat de Raad vanmiddag doet. En GroenLinks en de PvdA. Ja, staan daar keurig en vriendelijk naast elkaar. Mm -hmm. En ik wil ook zeggen dat als er twee politieke partijen meningsverschil hebben... op nationaal niveau zeggen we dan, kijk, mooi politiek debat... en op Europees niveau zou dat ineens de Europese verdeeldheid aantonen? Nee, dit is het politieke debat dat in Brussel plaatsvindt. Oké. Okay. Um, Bas Eikhout, GroenLinks. Uh, uh, jullie vinden ook dat Nederland inderdaad een koploper moet zijn in dit hele verhaal. Waarom moet met name Nederland dat, dat dan zijn? Nou, wat Nederland vooral moet doen, is op dit moment een, een heel veel van die constructies die zij mogelijk maken, opheffen. En oh, daarin moet vooral, da, dat is nou, waar Nederland dat, echt stap in moet nemen. Maar dat gezegd, is wordt belang... er Bas, Bas Eikhout, dan wordt er gezegd, ja. dan ben je koploper en dan ben je gekke Henkje van de wereld. Als de rest het niet doet, dan snij je in je eigen vlees. Het kost je geld. Nou. Dat wordt altijd gezegd. Nou, ten eerste, hoeveel levert dit ons nu op? Hè? Dat wij zeg maar, gewoon hele slimme belastingconstructies faciliteren dan, over de hele wereld? Iets meer dan een miljard. Ongeveer een miljard inderdaad. Mm -hmm. Zijn ook de studies over verschillen. Dus is een miljard. Ja, dat is een hoop geld. Maar als je gaat kijken naar hè, wat we mislopen als EU-gezamenlijk, dan is dat dus nogal tegenvallend. Welke landen lijden hieronder? Dat zijn juist die Zuid-Europese landen. Die wij als Nederland dwingen om heel veel te bezuinigen. Bekendste voorbeeld is Portugal. Precies. Twintig grootste bedrijven van Portugal laten hun belastingen via Nederland lopen. Dat betekent geen inkomsten voor Portugal. Die zeggen wij vervolgens als Nederland... waar wij dus maar amper iets van opstrijken. Maar dan zeggen wij als Nederland vervolgens tegen Portugal... jij moet bezuinigen, want je begroting klopt niet. Mm -hmm. Vervolgens komt dat land in problemen. Moet er een noodmaatregel komen. En gaan wij geld <laughs> uitlenen aan Portugal. Ja, ja daar hebben de Engelsen de prachtige gezegd ervoor. En dat is pennywise, pound And foolish. Zo so is het. Thijs Berman, uh, stel dat er ooit een... Uh, een uh, krachtige, gemeenschappelijke, Europese aanpak komt van die belastingfraude. Dan nog zit je met de rest van de, van de wereld. Wat is het belangrijkste werelddeel, uh, ik denk Amerika, uh, waarmee je samen zou moeten werken om dit wereldwijd goed aan te pakken? Nou, de VS loopt voorop op dit moment en dwingt Europa tot stappen hier... want de VS eist opheffing van die geheimhouding van bankrekeningen... en Europa moet nu wel mee. Dat is heel pijnlijk voor Europa. Wij zouden voorop moeten lopen. Maar wat we... Kijk, natuurlijk, een heleboel belastingparadijzen kun je wel aanpakken... door bedrijven die daar zitten bijvoorbeeld geen Europese subsidies meer te kunnen geven... en, en ze uit te sluiten van, van aanbestedingsregels. Dat kun je allemaal doen. Maar wat je binnen Europa kan doen is al zoveel, dat kan honderden miljarden schelen. En dat zijn net die honderden miljarden die we nu aan het bezuinigen zijn. Die duizend miljard die, die nu ontweken wordt, dat is vier keer de hele onderwijsbegroting van heel Europa, alle ja. lidstaten samen. Goed, heel erg hartelijk bedankt Thijs Berman en ook Bas Eickhout. Berman van de Partij van de Arbeid, Bas Eickhout van GroenLinks en onze eigen Fred. Fred, uh, die top is ja. dus. Jullie zitten in Straatsburg, daar zit het gekozen parlement. En in, uh, in Brussel is meneer Van Rompuy met de regeringsleiders deze top weer aan het doen. En never the train shall meet. Want uh, jullie worden er niet eens bij president. uitgenodigd, En met één gekozen president, ja, die van zo Frankrijk. Is het. Goed, Fred, ja. heel erg hartelijk bedankt. Tot zover de villa voor vandaag. Wij zijn er morgen weer. En zometeen na het nieuws van half vijf... hoort u het vertrouwde geluid van Tim Overdiek... wat zoveel wil zeggen als het Radio 1-journaal. Zegt zeg dat wel. En de rode lijn in de uitzending is gokken op internet. Nieuwe wetgeving is een politiek verhaal natuurlijk. Maar we zoomen ook in op de gebruikers van gok Vooral ook in het buitenland. We hebben ook veel nieuws uit het buitenland. Met her en der Nederlandse links. Je had het net uitgebreid over. De eurotop over belastingontwijking bijvoorbeeld. Die is nu aan de gang. En de uitkomst die is ergens verwacht tijdens het Radio 1 -journaal. Goed zo, dat horen we dan zo meteen bij jou. Dank wel. Dit is Radio 1. Met nu eerst het NOS Journaal, gelezen door Raymond Serré. Een FBI-agent heeft tijdens een verhoer een man doodgeschoten. De 27-jarige Tchetscheen werd ondervraagd... in verband met zijn rol bij de aanslagen op de Marathon van Boston. De FBI zegt dat de man aanvankelijk meewerkte... maar plotseling gewelddadig werd. De agent schoot hem toen neer. De agent is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De Tchetscheen werd gehoord over zijn band met Tamerlan Tsarnaev... een van de twee verdachten van de terreuraanslag. Nederlanders moeten in vergelijking met andere Europeanen... het meest betalen voor mobiel internet voor een gigabyte aan data betalen Nederlanders gemiddeld bijna 9 euro. In de meeste andere Europese landen ligt die prijs rond de 1 à 2 euro. Blijkt uit onderzoek van het Finse bureau dat de tarieven van Europese aanbieders vergelijkt. En in het Amerikaanse Wyoming zijn zeker drie skeletten gevonden... van de Triceratops, een dinosauriërsoort. Een opgravingsteam van het Leidse Naturalis en het Amerikaanse Black Hill instituut deed de ontdekking afgelopen week. De Triceratops was een driehoornige planteneter... Die tot 65 miljoen jaar geleden in Noord-Amerika leefde... en op vier poten liep. Er zijn weinig skeletten van het dier gevonden. De Tyrannosaurus rex at de dieren met botten en al op. Alleen de schedel bleef over. En daarvan zijn er in de loop van de tijd honderden gevonden. Dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. En hoe het op de weg is, hoort u van Wijnand Zwaan. Het is tot nu toe een bescheiden avondspits. De langste file staat in Oosten van Rotterdam op de A15... richting Gorkum. Daar staat tussen Hendrik de ambacht en Sliederrecht west 6 kilometer...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 Goedemiddag. Riennevaplu.nl. Gokken op internet legaliseren. Vanaf 2015 zou dat mogelijk moeten zijn. Nieuwe wetgeving is klaar, u krijgt de details. Hoe reageert de gokbranche en de gokker zelf? Josephine Trehi gaat op zoek naar gokkers in het casino... en spreekt met een voormalig gokverslaafde. Over geld gesproken? We zijn bij de Eurotop over belastingontwijking... en horen over een hele rijke dame. Die is ruim 5 miljard euro minder rijk... En dat in één jaar tijd. Hoe dat kan? Blijf luisteren naar dit NOS Radio 1 Journaal. We zijn er tot half zeven vanavond. Het wetsvoorstel komt van staatssecretaris Steven van Veiligheid en Justitie gokken op internet legaliseren. Nodig omdat veel buitenlandse bedrijven de Nederlandse markt leegtrekken... en er geen zicht is op gokverslaving. Dat moet anders. Politiek verslaggever Michiel Breedveld. Zeker 800.000 mensen wagen jaarlijks een gokje op het internet. Vooral poker, maar ook casinospelen, sportweddenschappen en bingo. Allemaal illegaal. Vele honderden miljoenen gaan erin om. Een deel van die illegale aanbieders van nu krijgt in de toekomst mogelijk een vergunning. Mensen die nu geen vergunning hebben, die kunnen straks natuurlijk ook in aanmerking komen. Er kunnen ook andere bedrijven zijn die vergunning krijgen. Maar er zijn, kunnen meerdere bedrijven in aanmerking komen voor een vergunning. Maar dan moet je je houden aan die voorwaarden die er zijn. Hè? Tegengaan verslaving, tegengaan van uh, reclame die te uitbundig is, om het zo maar te zeggen. Je moet je houden aan de afdrachten, bijvoorbeeld uh, aan de goede doelen. Uh, er moet een, uh, een bijdrage komen aan, uh, aan het verslavingsfonds. Dus daar moeten bedrijven zich aan houden. Gokken onder strenge voorwaarden. Bedoeld om verslaving, maar ook oplichting, corruptie en witwassen tegen te gaan. Zo moeten de gokbedrijven problematisch gokgedrag zoveel mogelijk voorkomen. En bovendien moeten gokkers vrijwillig of gedwongen opgenomen worden in een register... zodat ze uitgesloten worden van kansspelen. En daarnaast moeten de bedrijven bijdragen aan een verslavingsfonds... om hulpverlening uit te betalen. Een grote verbetering, meent Teve. Nu zijn die mensen totaal onbekend. Er zijn 800.000 uh, spelers. Daarvan zijn er nou ja, enkele tienduizenden die risicospelers zijn. Uh, die kennen we helemaal niet. We hebben op dit moment geen idee wie die spelers zijn. Nu moeten die bedrijven dus zelf uh, proberen gokverslavingen in de hand te houden. Kun je dat wel vragen van een bedrijf wat ook verdient aan mensen die juist komen gokken. Ja, dat kun je heel goed vragen van zo'n bedrijf. En vraag het overigens niet van het bedrijf, want de wet maakt niet alleen van het bedrijf. Want de wet maakt het ook mogelijk dat bijvoorbeeld familieleden van een speler iemand aanmelden. Dat je dan in het register komt en daardoor niet meer kunt spelen. Ja, maar toch, er ligt een belangrijke verantwoordelijkheid bij bedrijven... voor als het gaat om die eerste signalering. Er ontstaat een probleem, iemand gokt veel, lang en voor een hoop geld. Ja, maar het is niet anders dan we nu eigenlijk bij Holland Casino doen. Hè? Wat er ook bij de, de speelautomatenhallen gebeurt. Daar kennen we een systeem, waarbij spelers moeten worden aangesproken... spelers moeten worden geregistreerd. En dat verlangen we nou ook van de bedrijven die, die op internet gaan gokken. Ook bedrijven moeten naast de afdrachten voor goede doelen nog eens 20% kansspelbelasting betalen. Ondanks de hoge kosten voor de legale aanbieders blijft het volgens Steven nog aantrekkelijk genoeg. Dat zie je nu ook dat veel spelers toch gokken bij bedrijven waar die het aanbieden in het Nederlands. Die zoeken ook naar vertrouwde bedrijven, naar de grote spelers. Dus ik denk dat een speler inderdaad voor, ook, ook voor zekerheid gaat. Is dat wat u bedoelt, dat hij misschien belazerd wordt? Het risico loopt dat hij belazerd wordt of het risico loopt dat hij zijn prijs nooit uitgekeerd krijgt. En is dat dan de hoop om die Nederlandse internetgokker op die legale sites te krijgen? Ja, De, de ervaringen in het buitenland zijn toch vrij positief. Als je naar Denemarken kijkt, uh, heeft op grote schaal uh, zeg maar uh, kansspelaanbod uh, op afstand op internet hebben ze gelegaliseerd. En daar hebben ze de goede ervaringen mee. Je ziet toch een overstap van illegaal aanbod naar legaal aanbod van zo'n 70 procent. Het heeft behoorlijk veel uh, inkomsten voor de staat gegenereerd. Uh, onverwacht veel. Uh, uh, dat is ook prettig hè? Dat is in deze tijd ook niet, ook niet verkeerd. Want dat betekent dat dit kost ook allemaal geld natuurlijk. Dit dus moet ook allemaal nog betaald worden. De staatssecretaris. We gaan van de politiek naar de praktijk. Josephine Trehy. Want jij gaat je vanmiddag verdiepen in de wereld van het gokken. Ja, eens kijken wat de reacties zijn in het Casino, in het Holland Casino in Utrecht. Ik ben wel benieuwd of dit voorstel nou de boel gaat veranderen of niet. En wat de Holland Casino daarvan vindt. Maar ook de mensen die hier aan het gokken zijn, die hier achter de speelautomaten zitten. Ja, ik heb afgesproken met een therapeut die gokverslaafden behandelt. Want dat, daar heeft David het ook over. Hè. Gaat het aantal nou juist toenemen of afnemen? Want uiteindelijk gaat het om die mensen, om die gokverslaafden. Luister maar even naar een reactie van Suzanne. Ik heb aan alle gokverslaafd, maar de eerste keer win je altijd en ik won ook. En dan uh, denk je, nou dat is leuk, en je doet het nog een keer en je doet het nog een keer en je verliest. En dan denk je, ja, ja, maar winnen heb ik ook al gedaan, dus ik krijg nog wat terug. En zo blijf je er mee bezig en blijf je erin doorgaan en elke keer wordt dat steeds meer. Uh, ik heb op een gegeven moment heb ik, uh, geld uit mijn bedrijf ook vergokt. En dat bedrijf had ik toen met mijn vriend en die is daar toen achtergekomen. En toen pas had ik door, ja, wat ik nu aan het doen ben, is niet goed. Ik denk dat ik uh, in totaal wel ja, meer dan 100.000 euro heb vergokt En daar heb ik wel spijt van, als dus ik dat dan zo hard op zeg. En wat betekent die nieuwe wetgeving voor mensen als Suzanne Josephine Trey? We horen dat later, deze uitzending van jou. Dankjewel. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Worst, ham, paté, daar zit heel veel zout in. En dat is slecht voor onze gezondheid. Maar er gaat wat veranderen. De vleessector en de supermarkten hebben afgesproken... om de komende twee jaar het zoutgehalte met 10% te verminderen. Jeroen Schutheiser ging kijken bij worstemaker Zwanenberg in Borculo. Ik zie daar de zakken zout liggen. Dat klopt. Ja, hier worden alle kruiden afgewogen. In kruiden, daar hoort ook zout bij. Ja. Nou is er al jaren discussie hè? over uh, te veel zout in alles wat we eten. Waarom stoppen jullie er zoveel zout in? De functie van zout is uh, smaak. Maar in vleeswaren is een belangrijke functie ook houdbaarheid. Maar ook kleurstelling. Uh... Eigenlijk willen wij veel zout. Ja, zegt u. We willen gewoon graag zout en zoete smaken. Dat, dat vinden mensen gewoon aantrekkelijk. Maar het is een kwestie van gewenning. Hoe meer zout je eet. Hoe meer je daarna bent, hoe meer zout je de volgende keer wilt. Dus het is, ook de andere kant werkt het op. We moeten producten zout verlagen, maar dat kan niet in een grote stap. Dat moet geleidelijkerwijs. 10% minder zout. Ja, dat is niet eens heel veel. Zou u uh, twee stapeltjes zout kunnen maken? Eentje van een kilo en eentje van negen ons. Dat is negen ons. Ja? Wilt u ze naast elkaar zetten? Ja, ik even... Nou, ik zie er geen barst van. Maar het gaat stapje bij stapje. Ja, en dat is heel belangrijk, zodat de consument kan wennen. Je kunt zout heel goed compenseren door bijvoorbeeld kruiden toe te voegen of de kruiden te intensificeren. Hier worden de hamdelen gespoten met een pekelmix en uh, daar zit onder andere zout in. Jos Goebels, u spreekt namens de vleesfabrikanten. Bent u nou goed bezig? Ja, we zijn heel goed bezig met het afsluiten van dit convenant. absoluut. De Consumentenbond vindt dat u helemaal niet goed bezig bent, al jaren niet. De Consumentenbond inderdaad, die willen het alsmaar sneller hebben, maar wij hebben een verantwoording ook naar de consument toe. Het product moet veilig blijven en zet je te grote stappen, dan wil de consument het product niet meer eten omdat hij graag zout eet. De bond vindt het te weinig, u doet het te sloom. Wij zijn helemaal niet traag in de ontwikkeling. Als u naar Europa kijkt, dus net aan de voorloper. Minister Schippers heeft alles gedreigd met wetgevingen over dat zout in ons eten. Moet ze dat doen? Nee. We hebben nu een afspraak gemaakt, laat ik zeggen dat convenant. Dat is meetbaar en transparant. Op basis van vrijwilligheid. Niet op basis van vrijwilligheid. We staan daarvoor in de lat. Ik heb niet voor niks mijn handtekening hieronder gezet. We zullen onze leden daar ook op aanspreken. Via de Nederlandse Wareautoriteit. Kijken die dan na of wij onze doelstellingen bereiken. Dus het is geen vrijblijvend karakter. Absoluut niet. Maar waarom bent u bang voor een wet? Wij zijn niet zozeer bang voor een wet, maar laat ik zeggen, een wet is toch vaak opgelegd en wat we nu doen. Om dat samen met de supermarkten te doen, dat is, uh, laat ik zeggen, van beide, ook dan de intentie. Maar dan heb je ook echt de wil om het samen te doen. U weet vaak, wetten worden gemaakt en dan is de wet er, maar dan uh, is het nog niet geregeld en nu wordt het echt geregeld. De Consumentenbond staat niet alleen in de kritiek, ook de Hart- en de Nierstichting vinden dat de fabrikanten veel meer haast moeten maken met het verminderen van zout in ons voedsel. De Iraanse president Ahmadinejad legt zich er niet bij neer... dat zijn rechterhand wordt uitgesloten van de presidentsverkiezingen. De Raad der Hoeders wees de oud-stafchef Mashai af als kandidaat. Net als oud-president Rafsanjani. Ahmadinejad wil nu gaan praten met de hoogste leider Ayatollah Khamenei. Correspondent Thomas Erdbrink, wat zou Ahmadinejad kunnen zeggen tegen hem? Nou, wat hij ook zegt, het wordt in ieder geval geen prettig gesprek... Want Ahmadinejad en de opperste leiders zijn de afgelopen maanden, misschien zelfs al jaren, eh, vrij gebroeien geweest achter de schermen. Zo gaat de Mari hier in Teheran. Eh, president Ahmadinejad heeft daarnaast ook de afgelopen maanden een, eh, is een soort campagne begonnen. waarin hij steeds heeft gedreigd bepaalde informatie, staatsgeheimen zoals je wil, los te laten over eh, Iraanse leiders en misschien zelfs wel over de leider zelf. Nou, eh, de, de, de rechterhand van eh, president Ahmadinejad, die man Mashahi, waarvan. Ahmadinejad zo graag wil dat hij president wordt... is een man eh, die, de, die de Iraanse geestelijke haten... omdat hij een soort liberale ideeën heeft over de islam. Hij vindt dat je een persoonlijke relatie met islam kan hebben. Dus eh, Ahmadinejad moet wel met hele sterke argumenten komen... of eh, ja, sterke afpersing... om eh, de Iraanse opperste leider zover te krijgen... dat hij het besluit van de Raad van de Hoeders terugdraait. Wat zeggen nou sterke afpersing? Nou ja, sterke afpersing in zoverre dat hij dus heeft gedreigd om eh, bepaalde informatie los te laten als hij zijn zin niet krijgt. En dat, eh, dat, dat, dat laat ook heel goed zien hoe de situatie op dit moment is in Iran met president Ahmadinejad. Wij kennen die man natuurlijk als de holocaustontkenner, als de man die eh, telkens het, eh, het, het westen probeert eh, de loef af te steken met het nucleaire programma en de andere zaken. Maar binnenlands is er een ware haat ontstaan van de geestelijke tegenover president Ahmadinejad. En aan de grondslag daarvan ligt steeds weer de relatie van hem met die Masjai... die zich ontwikkelt als een soort van ja, islamitische kalvijn... Eh, die misschien eh, de islam wil hervormen. En ja, dat willen die geestelijke net zoals de katholieke kerk 400 jaar geleden... natuurlijk helemaal niet. Nou zit Ahmadinejad daar natuurlijk al een tijdje als president? Je zou denken, die ayatollahs hebben er dan voor het zeggen uiteindelijk. Wat voor relatie bouw je dan op? Nou ja, de, de, de, de relatie is, heel, is vol met spanning geweest. En heel veel kleine lokale disputen, die hier met name de lokale media heel veel, heel veel aandacht hebben gekregen. Maar die disputen, die laten constant zien dat Ahmadinejad en de geestelijke, ja, als katten en honden hier over, over straat gaan. En dat er heel lang is besloten van, wat moeten we doen met Ahmadinejad? Moeten we hem afzetten? Nou, dat vinden mensen dan niet in lijn met het idee van de Islamitische Republiek. Of wat er dan van over is. Of moeten we hem, ja, zijn termijn laten Uitdienen. En op dat punt zijn we nou. Ahmadinejad heeft nog twee maanden te gaan. Hij heeft feitelijk niks meer te verliezen. Zo kan je het ook bekijken. En hij weet ook, als zijn rechterhand niet als president wordt gekozen... wat echt uh, absoluut uh, niet echt realistisch lijkt... Ja, dan komt hij zelf misschien na zijn ambtstermijn in de problemen... en misschien zelfs wel in de gevangenis. Ja, en dan komen de verkiezingen en doen dus heel snel aan. Is dit een recept voor onrust in Iran? van de onrust in 2009, toen er miljoenen mensen de straat op gingen, omdat ze bepaalde kandidaten steunden die voor hervormingen waren. Nu zit het, het gevecht zit echt in de top van het Iraanse regime. De topleiders, die vechten met elkaar, de president, met de geestelijke, de ex-president Rafsanjani die ook niet mee mag doen, die vertegenwoordigt ook een hele groep managers, universiteitsprofessoren en andere belangrijke mensen hier. En ja, iedereen is ontevreden over elkaar en daar gaat iets uitkomen, maar wat en hoe dat eruit gaat zien, ja, dat zullen we de komende weken gaan zien. Thomas Heidbrink, dankjewel. zijn en Zwaar, ben wij, Goedemiddag. Goedemiddag. Het is een normaal begin van de avondspits. Op de A1 Apeldoorn richting Hengelo is een ongeluk gebeurd... zojuist bij Deventer-Oost. Dat veroorzaakt drie kilometer fieden. Verder staat de langste fieden op de A15 ten zuiden van Rotterdam... bij Spijkenisse, vijf kilometer. Dit is tot half zeven het NOS Radio 1-journaal. Geschreven door Anouk, gezongen door Treintje Oosterhuis van het album Rex We Adore. Dit was Happiness. Peter Kapers Moulnik, een blijheid. Happiness zag ik vooral op Twitter berichten. Dat waar her en der en af en toe de zon is gesignaleerd. Kun jij dat bevestigen? Het is bijna niet te geloven, hè. Maar het is echt zo. Ja, in het uh, noordwesten van het land, uh, daar is de bewolking wat aan het breken. En uh, zo langzamerhand dan, uh, trekken die wat opklaringen wat verder het binnenland in. Die bereiken misschien het oosten, maar waarschijnlijk niet. Want uh, er komt alweer nieuwe bewolking aan en uh, vanavond en vannacht... Uh, dan trekt de hemel alweer dicht. En met die bewolking uh, is het toch wel erg koud, hè? Kan het nog kouder? Het is fris. Het is op dit moment... Uh, ik heb even een kaartje voor me liggen van de huidige temperaturen. Gelaatje of uh, 10 in het oosten, 11 in het midden. Maar uh, het kan nog kouder. Echt waar? Nog en dat, kouder? En dat is morgen. Oh. Het wordt uh, 9 tot 10 graden ongeveer, maximaal. Daarbij staat een stevige noordwestenwind. Windkrachten 3 tot 4. En uh, op veel plekken in het land gaat het regenen. De grootste hoeveelheden zijn bestemd voor het uh, zuiden van het land. En omdat de lucht een beetje instabiel is... zou er hier en daar wat onweer kunnen ontstaan. Maar dat is echt een enkele klap hier en daar. Enige verlichting, het komend weekend. Uh, er is wat verlichting, want vanuit een dal kun kan, je eigenlijk... Het kan ook niet slechter natuurlijk. <laughs> je kan bijna alleen maar nee. omhoog hè, vanuit een dal. Uh, maar het gaat heel langzaam. En uh, die, dat herstel van de temperatuur komt wel. Maar dat is pas echt vanaf begin volgende week... dat we weer boven de 15 graden gaan uitkomen. Peter Kijpers-Menneke, dank je wel. Weten hoe je moet solliciteren is tegenwoordig meer dan een must. Zeker voor jongeren, want de jeugdwerkloosheid loopt op. Vooral laag opgeleide jongeren komen daardoor in de problemen. Hun baantjes worden vaak door hoger opgeleiden ingenomen. Om VMBO'ers kennis te laten maken met solliciteren... kregen ze vandaag een training. Op een voor hen waarschijnlijk niet alledaagse plek... zag verslaggever Martijn van der Zanden. Hallo. De training wordt gegeven op de 17e verdieping... van de chique zakenbank Kempen Co. Ik ben Frits. Hallo met uitzicht op de Zuidas van Amsterdam. Ik ben Anderfine Sandwich. Hallo. Ander de acht VMBO'ers zijn best zenuwachtig. Ja, ik ben heel zenuwachtig. <laughs> best wel. Is het de eerste keer dat je een sollicitatiegesprek hebt? Ja. De training wordt gegeven door de directeur van Manpower... en de productiebaas van Luxaflex. Nou, ga lekker zitten. Zo, kon je het goed vinden? Jawel. Ja? Was je hier al vaker geweest? Nee. Iedere leerling heeft een echte brief moeten schrijven... Zo wil ikram graag bij een bakkerij werken. Wat heb je nog meer gehoord van de bakkerij, over de bakkerij? Als jullie goede croissant te maken? Zeker. Ja. De leerlingen zijn blij met deze training. Want ik vind het heel eng om met nieuwe mensen ja, een gesprek te voeren. Dus ik hoop dat het me gaat lukken. Ja. Ik vind het wel heel erg belangrijk, want zo leer je ook. Ben je voorbereid op de toekomst, toch, als je moet solliciteren voor. Uh, een toekomstig bijbaantje. Hoe belangrijk is zo'n training voor jou? Heel belangrijk, want ik heb nog geen ervaring mee. En het wordt me nu geleerd. En uh, ja, het is goed. Is goed. Het, het komt echt goed uh, van pas. Nou Als de jeugdwerkloosheid hoog in Nederland heb je misschien ook al meegekregen, maak je daar zorgen over? Ja, ja. Ja, eigenlijk wel, ja. Want de kans is dan ook iets groter dat ik dan niet word aangenomen. Dus ik moet beter mijn best doen op school. Beter mijn best doen met uh, mijn Gesprek. Dat ik straks ontslagen word en dat ik helemaal niks meer kan vinden. Hoe probeer je daar inderdaad iets, ja, iets aan te doen? Ja, zoals dit. Zodat ik uh, beter ben dan die andere mensen. Zodat ze mij wel aannemen en die anderen niet. Nou, dankjewel Mandy voor het gesprek. En uh, nou, je hebt het hartstikke goed gedaan. En we gaan jouw eind van de dag bellen en dan uh, laten we het weten. De directeur van Manpower heeft ook veel met de jeugdwerkloosheid te maken. Nou, je merkt dat uh, het aanbod echt groter wordt. Je merkt ook dat uh, bedrijven hun eisen wat makkelijker naar boven bijstellen. Als het aanbod wat groter is, dan uh, is het makkelijker om iemand met een hoger opleidingsniveau uh, binnen te krijgen. En dan zijn deze jongeren dan uiteindelijk ja, sneller de dupe van, natuurlijk, als VMBO of MBO. Er. Dat is een potentieel risico. ja. En ik denk opleidingsniveau is één kant van het verhaal. Ik bedoel, de houding aan attitude en, uh, en de gretigheid van mensen is minstens zo belangrijk. Alleen uh, dat staat niet altijd op papier en dat proberen we jongeren ook mee te geven. Dat houding en gedrag en dat zichtbaar krijgen ook minstens zo belangrijk is als het opleidingsniveau. De jongeren en het solliciteren, het hoort erbij. We gaan terug naar januari vorig jaar. Het ongeluk met de Costa Concordia voor de kust van het Italiaanse eilandje Giglio. Ga aan boord, Eikel. Dat is een bekende fragment van de kapitein van de Costa Concordia, Francesco Schettino. Die zijn schip voortijdig verlaat en opdracht krijgt van de kustwacht om weer terug aan boord te gaan. De Italiaanse rechter heeft vanmiddag besloten dat Schettino op 9 juli zal worden vervolgd voor dood door schuld. Het veroorzaken van een scheepsramp en het voortijdig verlaten van het schip. Contact met de Rome, Rob Sauerberg. Goedemiddag. Goedemiddag. Is de kapitein Schettino nu de enige die verantwoordelijk wordt gehouden voor deze ramp? Ja, op het moment wel. Hij is de enige die uh, zal moeten voorkomen in deze strafzaak. Hè, wat jij net zegt, meervoudige doodslag, veroorzaken van letsel... het niet gehoor geven aan de orders van autoriteiten... Hè, toen het, op het moment dat hij dat schip verliet uh, tegen de opdracht van de kustwacht in. Dus waren er waren nog vijf andere opvarenden die tijdens het vooronderzoek... ook voor de rechter hebben gestaan. Maar zij zijn op dit moment aan het onderhandelen met de rechter. Zij hopen door bekentenissen, door uh, onderhandelen... uiteindelijk strafvermindering te krijgen en hun zaken... Tot zeggen dat ze niet meer moeten voorkomen... maar hun zaken worden uiteindelijk apart behandeld. Oké, okay. zeg, ik kan me zo herinneren dat de naam Scatino nog steeds... Uh, die stond echt symbool voor de nationale kop van Jutte afgelopen jaar. Um, uh, hij stond echt symbool voor, voor alles wat slecht ging in Italië. Is dat nog steeds zo? Ja, nee, jij, jij noemt net dat woord eikel zo mooi. Uh, zo wordt ook naar hem gekeken. De, hij wordt, uh, kijk, Scatino heeft natuurlijk zelf altijd... Ontkent dat hij schuldig is aan de ramp zoals die gebeurd is. Hij uh, heeft zichzelf ook altijd als zondebok gezien en heeft gezegd ik was juist een held, want ik heb geprobeerd dat schip nog zo te manoeuvreren dat het niet de zee opkwam. En uiteindelijk werden mensen zo gered. Ik ben eigenlijk een held. Maar ja, dat is natuurlijk. Hij kan dat wel zeggen, maar dat is niet hoe de Italianen naar hem kijken. Hij wordt overal waar hij komt, onmiddellijk ook achtervolgd door, door de media die hem met hem willen praten en die hem voor de camera willen krijgen. En het beeld dat mensen van hier van hebben, is in uh, alle opzichten natuurlijk niet uh, positief. En zo is dat ook zeker niet voor de mensen die zich slachtoffer van hem mogen noemen. He, aan boord van het schip waren ook Nederlanders destijds. Ik sprak vanmiddag met de, de zangeres Justine, Justine Pellemelij, die met haar vriend Ronald aan boord was. En zij, ja, zij zucht is, het heeft heel lang geduurd dat die nu eindelijk uh, ja, toch bericht gaan worden. We kunnen even naar daar luisteren. Omdat het voor mij en dan praat ik echt langer voor, voor Ronald en mij. Dat het allemaal zo lang heeft geduurd. En dat het zomaar kan dat hij met een enkelband in Italië rondloopt. Dat hij zomaar op een, uh, op een boot kan varen. Uh, er zijn mensen die moeten nog uh, helemaal verwerken dat ze hun, hun, uh, uh, hun familieleden zijn verloren. En dat, dat vond ik zo frappant. Dat dat, dat, dat zomaar kan in zo'n land. En ja, dan, dan, dan uh, ben ik toch wel heel blij dat we nu uiteindelijk een keer een proces komt waar dan de mensen worden berecht. En, en uh, dat is gewoon gerechtigheid. En dat gebeurt dan op 9 juli, uh, dat proces. Hoe staat er met de berging eigenlijk op? Nou ja, de, de, de zaak kan dan beginnen met. Want het is daar pal in de buurt, kan eigenlijk met uitzicht op, het, op de plaats van het delict gebeuren. Daar ligt die Costa Concordia nog altijd, zoals het destijds prachtig voor overhelden. En uiteindelijk daar zo schuin op die, op die rotswand ja. uh, terecht kwam. Het had geborgen moeten worden voordat het toer toeristenseizoen begon. Zo niet gebeurd. Het gaat allemaal maanden duren, is het laatste wat we ervan horen. En hoeveel doden zijn er ook alweer gevallen op? Uh, uiteindelijk 32 doden geteld. Daarvan twee mensen nog altijd zoek. Nog altijd zoek. En de, uh, met de mensen is ook een financiële uh, afwikkeling getroffen. Nou dat, dat, de, dat is een parallelle zaak die hiermee speelt. Hè. Dat, dat moet nog allemaal beginnen. En dat komt nog als een lawine over dezezelfde minister Kettino uiteindelijk heen. Maar eerst de vervolging dus in juli van die kapitein. Die eikel Die werd gesommeerd om terug te gaan aan boord... toen hij dacht het schip te kunnen verlaten. Francesco Scettino. vanuit Rome, Rob uh, Zuidberg. Dank je wel. Na vijf uur gaan we verder uh, induiken op uh, de nieuwe wetgeving over internetgokken. We spreken Robin Linschoten, die schuift hier aan in mijn studio... om te kijken wat dat betekent voor met name die buitenlandse gokbedrijven... die vooral op Malta zich, uh, zich, uh, zich begeven en daar uh, zich richten op de Nederlandse markt. Wat betekent deze nieuwe wetgeving voor hen? Vooral Nederlanders die er werken en uh, Nederlandse groupiers... die ook met Nederlandse gebruikers het spel spelen wat nu moet worden gelegaliseerd. Wat betekent dat heel concreet? Na vijf uur. Thank <music> you. Mailwormen hebben het over springhanen. Uh, wansen zelf, hè? Dat ja. eten ze in Zuid-Afrika. Vanavond om half negen op Radio 1. Uh, wansen die eigenlijk behoorlijk giftig zijn. Maar zij weten hoe ze dat eruit moeten krijgen. Dus ze leggen ze een 24 uur in, in het water. Luister en kijk mee op radio1.nl. Uh, en het water gebruiken ze als pesticiden. Kijk, dan maak je tenminste echt overal gebruik. Het Radio 1. Het nieuws van alle kanten.